Hij was maar een zwerver en hij zwierf en hij zwierf tot de tijd was gekomen dat hij stierf en hij stierf. Hij was maar een zwerver en hij zwierf en hij zwierf tot de tijd was gekomen dat hij dood viel, soms scheen de zon.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 Soms ging ie langzaam, soms ging ie snel Soms was het Noord, soms was het Zuid Soms wist ie het niet, soms wist ie het wel Soms dacht ie, wat maakt het ook eigenlijk uit Ik ben maar een zwerver en ik zwerf en ik zwerf Tot de tijd is gekomen dat ik sterf en ik sterf Ik ben maar een zwerver en ik zwerf en ik zwerf Tot de tijd is gekomen dat ik doodval je bent allemaal maar zwervers en je zwerft en je zwerft. Tot de tijd is gekomen dat je sterft en je sterft. Je bent allemaal maar zwervers en je zwerft en je zwerft. Tot de tijd is gekomen dat je doodvalt. Doodvalt, doodvalt, doodvalt, doodvalt, doodvalt, doodvalt.